G-R-A-T-I-S En dat is goed. Ja, het antwoord is Simpel. Want Simpel heeft nu 3 gig plus 3 gig gratis voor maar 7,50. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl Nu bij Gamma, de binnenklusweken. Profiteer nu van 25% korting op alle horizontale jaloezieën, Ook op maatwerk. Kom naar de bouwmarkt of bestel op gamma.nl Mijn binnenklus aanpakken? Ik kan het. Gamma.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 4. Goedemiddag, het Q-Music-nieuws van Nu.nl. Krijg je van Anton Giep. Goedemiddag, de verdachte situatie bij de PI in Vught is voorbij. Het gebied rondom de zwaar beveiligde gevangenis... was korte tijd afgesloten door een dreiging. Wat er uh, precies aan de hand was, is niet duidelijk... maar de politie heeft inmiddels alles dus weer vrijgegeven. In de gevangenis zit er onder andere Ridouan Taghi vast. Dat is de grootste crimineel van ons land... en of het daar iets mee te maken heeft, is dus ook niet bekend. Premier Rutte wordt vandaag gehoord in de parlementaire enquête... over de gaswinning in Groningen. Hij beschrijft de situatie in de provincie als volgt. De aardgaswinning van iets wat ja, iets prachtigs leek in de jaren zestig... Eh, inmiddels stap voor stap begint te veranderen in de nachtmerrie. Pas na de heftige beving in Huizingen, die was in 2012... de zwaarste ooit gemeten in de provincie... werd veiligheid daar een thema, zegt de premier. Al bleef het ook belangrijk dat de gas opgepompt zou worden. Veel meer studenten willen leraar worden. Dat staat in de nieuwste keuzegids HBO. Vooral de lerarenopleiding voor geschiedenis, aardrijkskunde en economie... waren vorig studiejaar erg populair. En dat is best bijzonder, want het jaar daarvoor... was er bij deze opleidingen juist nog sprake van een krimp. En midden in een woonwijk in Zaandam... konden ze hun ogen gisteravond even niet geloven. Maakt geen grap. Space ik of staan wat? Hey. Ja, ik hoor je denken. Wat ziet deze man nou precies? Wat gebeurt hier? Vier loslopende kamelen op nou, dat, het kruispunt. het is gek. Ja, dat is gek. Ja, dat is... Uh, de dieren die waren ontsnapt uit Circus Rens. Waarschijnlijk hebben hangjongeren het hek van de beesten opengezet... en zijn ze toen ontsnapt. Circus had ze gelukkig snel daarna weer te pakken. Het weer van Weerplaza. Het regent. Maar vanuit het westen wordt het toch steeds droger. Vanavond bewolkt, het koelt af naar een graad of tien. Morgen opnieuw wolken, ook weer regen... en dan een graad of vijftien. Laat je al, Anton... Jog een keer van Flitsmeister met zes vertragingen van 20 minuten of langer. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijs en het Ringvaart Aquaduct, 6 kilometer met 24 minuten. De A10 de Nieuwe Meer naar de Watergaasmeer tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Watergaasmeer, 7 kilometer, 21 minuten. 20 minuten op de A15 naar de tussen Papendrecht en Sliederrecht Oost, 5 kilometer. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Evering en Noorderloos, 7 kilometer, 23 minuten. 20 minuten op de A28, Zwolle-Hogeveen tussen omme en Langhorst, 9 kilometer. En de laatste is de A73, Nijmegen-Maasbracht tussen de Maasbrug en Rijkenvoort, 10 kilometer met drie kwartier. Flitsers A1 richting Hengelo bij Hengelo, 163.8. De A7 richting Amsterdam bij Weide-Wormer, 9.5.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 verschuren. En de Q-middagshow van donderdag. Geert is onderweg. Ik mag hem zo meteen een heel erg dikke check overhandigen. En eerst krijg je Tom Grennan. Q. Dus heel hartelijk welkom. We gaan er vanaf nu een groot feest van maken.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 They didn't got me off the ground out of control and I can't stop climbing. I'm a You don't mean. And q, en de q Hey, goedemiddag. 7 minuten over vier. Kakerfest het begin van de donderdagmiddagshow voor 13 oktober 2022. Astronomisch bedrag vanmorgen gewonnen door Geert. 51.600 euro. Hij is al binnen, want ja, dat is dan zo mooi. Als je s ochtends wint, dan staat het geld bij wijze van spreken als middels op je rekening. Ik mag zometeen de officiële het geluidscheck overhandigen aan de 35-jarige Geert uit Temboer. Hij wist vanmorgen in de ochtendshow bij Mathie en Marieke het geluid raden. Het geld is dus van hem. Het wordt sowieso echt een uh, bomvolle show. Want de eerste vragen stromen al binnen. Van Peter bijvoorbeeld. Hé hey, Demien, hoe laat komt die Jack als Joe Stassier van de show dat liedje zingen? Ja, dit uh, komt uh, vaker binnen. Ook Niels wil het graag weten. Rond 10 uh, minuten over 5, dan is hij binnen. En dan gaat hij voor het eerst live Ja, Jij zingen. De reacties vanmorgen die waren echt ongelooflijk goed op YouTube. Stroom is inmiddels ook binnen. Instagram is uh, louter positief. Maar ja, hoe blijft Joe overeind als hij het zo meteen live moet gaan doen? Hij zal wel, hey, de oh, sorry. Hij zal wel zenuwachtig zijn. Ah, hij moet wel zenuwachtig zijn, want het is natuurlijk voor het eerst dat je buiten de studio treedt. Buiten de, het comfort van computers die eventueel nog wat recht kunnen trekken. Het is echt live, live. Ik vind het stoer. Hij gaat het zo meteen doen uh, strak na vijf uur. En Anton, goedemiddag, wat is het meest de nieuws van vandaag? Nou, dat gaat over een... Uh... Oh, ik rolt vuurbal, jongen!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 Donderdagmiddagspits met de meeste vertraging volgt Flixmarch op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de Maasbrug en Rijkenvoort daar kom je in 10 km file terecht met een vertraging van 40 minuten. Veel sterkte als je stilstaat. Q music. Hey Domin, top show, top muziek. Ik hand onder onderbij, lekker man. Peace up, Town. I Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. yeah let's go Up in the club with my homies, tryna get a little V-I, down on the low-key She know I will be, I started shorty, she was checking up for me From the game she was spittin' in my ear, you would think that she knew me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 And then it might be a good idea to take her with me She's ready to leave, ready to leave. Well, let's go. And then I gotta keep it real now Cause I'm I 1 by 10 She's a certified 20 But that just ain't me Hey, Cause I know take that chance She swears is it gonna leave But what I know Is the way she thinks me, sure they right for me. The way she I'm like, yeah, it's worth that it. I for one more dance And I'm like, yeah How the hell am I supposed to leave? And I said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 How you like me now, when my pinkies get over $300,000? Let's drink, you the one to please. Ludacris Chris-filled cups like double D's. Me and Earth, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bear that say, Little John got the beat to make your booty go. Take that, rewind it back. Usher sure got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Little John got the beat to make your booty go. Alles is verander, alles is hetzelfde, alles is kapot, alles doet no. Alles gaat om alles heen. Er is niets meer dat ik zeker weet. Blauw was de lucht waar ik onder sliep. Grond was het gras waar ik overliep. Er konden volken vol zorgen zijn. Uiteindelijk treven ze toch voorbij. Alles is gek. Oh, -oh, -oh, oh. Alles is gek. Oh, -oh, -oh, oh. Alles heeft een ding. Zo, geen... Ik zou toen ik jou nog Want alles is grijs. Ja, Bresema doet Nielson grijs in de Q Music middagshow. Ja, je hebt dit de afgelopen weken honderden keren gehoord. Het geluid. Het geluid. En dat geluid dat klonk als volgt: Het geluid. Sinds vanmorgen half acht in de ochtendshow bij Mattie en Marieke weten we wat het geluid was. Ik denk dat het een blusteken uh, uit de houder trekken is. De jury heeft meegeluisterd. Het laat mij weten, Geert. Ja? Het is goed. Oh nee! Echt? Huh? Nee. Echt? echt? Nee, dat ben je. <laughs> in de studio, Geert! Geert, welkom bij Your Music. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden, denk ik. Maar ik wil toch van je weten. Ik voel van alles. En wat is dan de emotie die het meest overheerst nu? Uh, nu blijd, blijdschap. Ja, inmiddels is het blijdschap geworden. En een, en een beetje zenuwachtig. Ja, dat snap ik wel. 51.600 euro heb je vanmorgen gewonnen. Als ik dit fragment nu ook weer hoor. Had je zelf wel teruggeluisterd eigenlijk? Heb je het al op Instagram teruggekeken? Uh, nee. Je hebt het nog niet gehoord. Je hoort bij eigenlijk iedereen... De vertwijfeling bij jou. Hè, wacht, is het goed? Je hoort Tom en Joe. Hè, hè, is dit een goede antwoord? Mattie die denkt ook dat het niet het goede antwoord zijn. Wist jij het zeker toen je vanmorgen uitsprak dat het die plusteken was? Ik wist het zeker. Hoe dan? Door de vierde hint. De vierde hint is de ja. doorslag geweest bij toen, jou? Toen Tom zei van, ik blus iets. Volgens mij. Ja. En toen dacht ik teken. En dan ga je, je iedere dag aanmelden en dan is het hopen dat je wordt teruggebeld. Ja, en mijn vriendin ook. Je dat is een account aangemaakt. Heel erg verstandig. Ja. Hoe ging het vanmorgen? Want je wordt natuurlijk een tijdje van tevoren je gebeld. Ja, zeven uur werd ik. Echt. Oh. En toen? Ja. Wachten op het telefoontje. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk ook tegen je baas zeggen dat je misschien even wat later bent. Ja. ja. Wat zei die? Kon. Dat is de, goed. De, de kon. <laughs> hij zei, zei, zei dat klonk. Zouden we als je baas vanmorgen had gezegd: nee, nee, Geert, je moet die wel gewoon. Stil, is dit om half acht hier ah, uh, aan de staan. Hij zei: win het maar. Ja. Lady. Nou, dat is, dat is gelukt. Dan kom ja. je op kantoor. Wat waren de reacties van je collega's? Spandoek. Gelijke spandoek had ik. Uh, ja. ja. Ja, ja, is super toffe collega's ook. En Waar werk je? Uh, bij een sluipverij in Hogeveen. Ja. Dat heet Tepra. En uh, we doen dat met zessen in totaal. En, uh, de baas, de zoon van de... van de oorspronkelijke eigenaar heeft het overgenomen. En we proberen het er wat van te maken met zalen. En spelen jullie dan allemaal mee binnen dat bedrijf? Nee, nee. Dus jij was de enige, je kon in je handen wrijven, ja. dat je gebeld werd... en dat jij wist dat je misschien met een heel mooi bedrag naar je werk zou gaan rijden? Klopt. Ja, Klopt. het is waanzinnig. Ja. Ik, heb het, ik lag echt te slapen. Ik lag een kwartier nog, lag ik lekker te meuren... en toen kreeg ik allemaal appjes dat het geluid geraden was. Toen was ik zelf al heel benieuwd wat het zou zijn. Toen hoorde ik jouw antwoord. Toen dacht ik, nou, het kan het geluid niet zijn van Q-Music. Maar Geert, ja, ik heb het bewijs hier. Uh, jouw naam staat er namelijk op. Ik mag jou namens Q Music en CSU feliciteren met 51.600. <lacht> Dankjewel Qmusic. Ja, waanzinnig. Heb je al enig idee wat je er dan mee gaat doen? Want je hebt er nu echt de hele dag over kunnen nadenken over die vraag. Nou, wij zijn op zoek naar een woning met z'n tweeën. Ja. En uh, daar gaat het naartoe, denk ik. En ook weer in het noorden van het land. Noorden van het land. Want het Boer is niet echt om de hoek. We zitten nu in Amsterdam bij Q Music. Ik ben officieel een Fries. En we gaan terug naar Bolswaard. Naar terug Friesland. naar Friesland. Nou ja, het is jullie onwijs gegund. Gefeliciteerd Geert. Ga genieten al. van 51.600 euro. En dit is dus eigenlijk het bewijs dat als je denkt... het kan mijn geluid niet zijn... blijf die hints koppelen aan jouw geluid. En als je dan bij de vierde hint teken denkt te weten... blijf je aanmelden want het kan. Speel mee, het kan gebeuren. Ja, nou, Geert, gefeliciteerd. Ja, en tot volgend jaar nog maar. Heb een nieuw geluid? Ik ga hem weer meedoen. <lacht> Het is Q music 10 minuten voor half vijf. Dua liepen komt eraan na Gabriel Ponte. We can be together Turn the lights down low, turn the lights down low tonight I feel you following my body, so keep the lights down low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 Bij Q Music. Geert heeft zijn cheque zojuist geïnt hier. Het rekeningnummer is bij ons inmiddels bekend. Meer dan 51.000 euro. Gaat nu naar Groningen en daarna dus terug naar Friesland. Het laatste nieuws krijgen ze van Anton. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. De woningcrisis die gaat nu echt aangepakt worden. En hoe zit dat nou met, uh, met dat nieuws over die vuurbal? Zometeen verdubbel je salaris in één minuut.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 Opel gaat ervoor. Heel Holland Elektrisch. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl Alsjeblieft, een all-natural rise and shine... wakey-wakey energy high kickstarter shot. Weer de gember, hennep, staat of alge-extract bij.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 Lees voor het kopen wel eerst de verpakking. Otogan, eerste hulp bij oorpijn, oorsmeer en jeuk in je oor. Geboren installateurs halen hun Honeywell Home Thermostaten van Residio... bij Warmteservice. Voor al jouw verwarming, sanitair en installatiemateriaal. Warmteservice. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed, zo...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 Maar, echt van die vage voorwaarden. Maar. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij New Ten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar. Nee, geen gemaar. Maar naar New Je doelen dichterbij. New Ten, een initiatief van ABN Amro. Ben jij ook zo dol op fout? Dan zit je vanavond goed bij RTL 4. Twee panels onder leiding van Gerard en Marike gaan de strijd met elkaar aan. De Guilty Pleasures in Fout maar Goud. Vanavond om half negen bij RTL4. Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door mobiel.nl. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Het is twee minuten over half vijf. Dit is de Q-Music-middagshow met verkeersinformatie van Flitsmeister. 150 files in Nederland. Het is best wel druk. Je krijgt een vertraging van rond de 25 minuten of langer. De A2, Maarse naar Oude Rijn. Tussen Maarse en de Leise Rijn tunnel, vijf kilometer met een half uur. De A4, Amsterdam-Den Haag tussen de Hoek en nieuw ven 8 kilometer, 24 minuten. 25 minuten extra reistijd op de A10, koenplein Amstel... tussen Amsterdam-Slotenmeer en Amsterdam-Rivierenbuurt, 8 kilometer. A15, Riedekerk-Gorkum, tussen Alblasserdam en Harningsveld-Giessendam, 9 kilometer, 30 minuten. En de meeste vertraging op de A73, nijmegen bracht tussen Dukenburg en Rijkenvoort, 12 kilometer met 48 minuten vertraging. Twee flitsers, A1 Deventer-Hengelo bij Hengelo, 163,8. En de A7 Den Oever naar Amsterdam, bij de Wormer, 9,8. Het q music weer van weerplaza. Het is regenachtig, maar vanuit het westen wordt het wel steeds droger. Het is vanavond bewolkt. Het komt af naar 10 graden. Morgen opnieuw wolken, regen en dan 15 graden. Laatste nieuws krijg je van Anton. Goedemiddag. Goedemiddag. Het kabinet wil het woningtekort nu echt gaan aanpakken. Tot en met 2030 moet er meer dan 900.000 nieuwe huizen komen in ons land. Dat heeft de woonminister De Jonge afgesproken. Per provincie is nu precies vastgelegd hoeveel er precies bij moet. In Zuid-Holland komen de meeste nieuwe huizen, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. De minste nieuwe woningen worden gebouwd in Drenthe en Zeeland. Daar wonen ook simpelweg minder mensen, dus daar is de woningnood dan ook minder hoog. Hè? Meer nieuws in één minuut. Niets aan de hand bij de PI in Vught. De zwaar beveiligde gevangenis was vanmiddag korte tijd afgezet... door een verdachte situatie. Er kwam veel politie op af, maar al snel werd alles weer vrijgegeven. Maar wat er nou precies aan de hand was, is nog steeds niet duidelijk. Als je deze herfstvakantie gaat vliegen vanaf Schiphol... kom dan echt vier uur van tevoren. De luchthaven verwacht opnieuw lange rijen... want de personeelstekorten zijn nog steeds niet opgelost. En nu zitten ook nog eens mensen ziek thuis door corona. Bereid je dus goed voor als je gaat vliegen. Dus dat moet jij er zijn? <laughs> nou, ik ga vanavond vast, vast wegdenken. Nee, uh, zondag vliegen om uh, elf, dus zeven uur. Sta ik zeven uur op Schiphol. Ja. Queen heeft vandaag een nummer uitgebracht... waarin de overleden frontman Freddie Mercury te horen is. Het is uh, het, uh, het eerste nieuwe nummer in acht jaar tijd... dat uitgebracht is met de stem van, uh, van hem. Hij overleed natuurlijk in 1991 aan Age. Uh, de andere bandleden die vonden het nummer... Uh, ja, Age. Age. Aan Age. Ik denk, ja, het is ook niet om te lachen, Age. Nee. Uh, de andere bandleden die vonden het nummer uh, opeens weer terug. Het lag ergens op een plank, blijkbaar. Het heet Face It Alone. Ja, is queen. Ja, ja, dat ja dat is he. queen. Ja, ja. het is Het is geen boy in Rashford Nee, we hey, moeten dit er even in. Ja. Want, het is al meteen boy in als je. Mama! Het is de ja. Grom. Ja. Maar fans, overal grom. streamen nu, hè? Op Spotify onder andere. Ja, queen over, en. Face it ja, ja, ja. ja. alone. Uh, sinds gisteravond zijn ze er al druk mee in Brabant. Zo'n ja, grote vuurbal, jongen! Dan! Ja, Dan was gisteravond vanaf de A58 bij Oorschot. Een grote vuurbal te zien in de lucht. Maar ja, wat is het nou? nou op social media denken mensen dat het een ufo is. Een meteoor, een bolbliksem. Nou, bij Omroep Brabant hebben ze Diana Woei even gebeld. De weervrouw, nou, die niet weet, het kan niet aan het weer gelegen hebben. Want het was kraakhelder. Ja. De sterrenwacht is ook gebeld. Het was geen meteoor, maar wat nee, is het dan? Ja, en nu komt er waarschijnlijk een heel saai antwoord. Ik had vorige week ook, stond ik op het, het dak van Tivoli Vredeburg. Het grote poppodium in Utrecht. Het was diep een en uh, ik had wat gedronken, dus ik dacht: ik maak oh. een foto van wat ik zie. Want dan, en mijn telefoon kan niet dronken zijn. Dus ik had een foto gemaakt van: ja, het leek op soort van hele strakke lichtstralen die omhoog schenen, of een soort van zendmasten, maar dan heel dun en heel doorzichtig. Het kon er bijna geen zendmasten zijn. Was het niet een laserstraal? Nou, dat zou dus kunnen. Maar dan waren ze heel onlogisch geplaatst op drie plekken verderop in de stad. Dus ik had op Instagram die foto gedeeld en gevraagd wat is dit? En toen kwam er een heel saai antwoord terug. Het waren de zendmasten van het P2000-systeem van het politiebureau. Oh. Ja, en terwijl andere mensen allemaal zeiden... Ah, oh, dit zijn aliens, ja. dit, moet de, dit kunnen de Russen misschien ja. wel zijn... We krijgen ja. een invasie, dit moet wel iets buiten aard zijn. Nee, wat dan toch tegen? P2000-masten. Dus uh, <laughs> hoe gaan we deze vuurbal kapot maken? Nou, ze denken dat het een lichtkogel was. Een ja. lichtkogel. Ja, tenminste, als je, als je de beelden ziet en als je dat dan vergelijkt met beelden van lichtkogels, dan is het 1 plus 1 is 3. Uh, want er ligt bij Oorschot ook een groot militair oefenterrein. Wow. Maar, maar, nee, ja, we zijn er nog niet. Um, Defensie zegt dan weer dat ze gisteren geen lichtkogels hebben afgeschoten. Toch, Aliens. Queue music. Domein verschillen. Two Brothers on the fourth floor zometeen. Na, Harry Styles. Yeah.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 Okay. floor Dreams, Harry Styles daarvoor. Late night talking in de Q-music show van donderdag. You dream of Veel vragen over Joost Jair van de show. Wanneer komt hij zijn hitsingle Ja Jij Nou live doen? Gaat gebeuren vlak na vijf uur. Verdubbel je salaris in één minuut. Het is kwart voor vijf precies. Het is verdubbel je salaristijd. Ik ga spelen met Marielle. Goedemiddag. Goedemiddag. En welkom in jouw arena. Dankjewel. Marielle, jij hebt zo'n vage functieomschrijving. <laughs> ja, je bent procescoördinator bij de Rijksoverheid. Ja, dat klopt. Ik hou het ook altijd een beetje vaag. Ja, precies. Wat, wat, als je het iets minder vaag zou moeten houden, wat, welke processen coördineer jij dan? Uh, ik werk bij justitie op een afdeling uh, van de politie. En ah. zodra een uh, verdachte op straat wordt aangehouden... dan uh, heeft hij een bepaalde termijn uh, om vastgehouden te worden. En uh, dat proces rondom, uh, ja, daar rondomheen, dat uh, coördineer ik. Maar met andere woorden, je kunt niet altijd... alle details over jouw werk vrijgeven, kan ik me voorstellen. Nee, dat klopt. Ah. Oké, okay, Dus we houden het vaag vanmiddag. Dat is goed. <laughs> je bent 32 jaar, je bent dus procescoördinator bij de Rijksoverheid. Wat verdien jij per maand als procescoördinator? Uh, ik verdien 2950 euro. Heerlijk woord, procescoördinator. Is dat fulltime of parttime? Fulltime. Fulltime. Dan gaan wij spelen voor 2950 euro. Dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op één minuut. Die telt zo meteen onverbiddelijk af naar nul. Als jij het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden binnen die 60 seconden, krijg je van mij 2950 euro. En een nieuwe telefoon aangeboden door mobiel.nl. Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. En ook die vragen moeten binnen die minuut goed beantwoord worden. Hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, dan krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Oké, okay, ik ga mijn best doen. Marielle, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Veel succes, ik ga de klok starten, hier komt jou. Vraag 1. Pas. Welke drogisterijketen heeft als slogan steeds verrassend altijd voordelig? Pas. Van welke band is de Q-top 1000 hit Radio Gaga? Uh, queen. Hoeveel is 67 plus 14? 81. Hoe heet het tablet van technologiebedrijf Apple? iPad. Welke ingrediënt in brood zorgt ervoor dat het rijst? Pas. Uh, de eerdere antwoord is kruidvat. In welke sport is Michael van Gerwen de huidige nummer drie van de wereld? Darten. Uit welke Nederlandse provincie komt de eierbal-snack oorspronkelijk? Pas. De eerdere antwoord is gist. Wie is de auteur van het boek Shaki en de chocoladefabriek? Rollerdaal. Wie is de partijleider van GroenLinks? Jesse Klaver. Over welke social media website gaat de film The Social Network? Facebook. Uit welke Nederlandse provincie komt de Snack oorspronkelijk? Uh, Groningen. Oh, dit wordt zo'n dure <tie> dag. Marielle! Uh, <Schort>! oh, <tie> oh, top. Je wint 2950 euro. Oh, lekker zeg. En ik mag je ook feliciteren met een nieuwe Samsung-telefoon. Die wordt je aangeboden door Mobiel.nl. Marielle, jij verdubbelt jouw salaris in één minuut. Oh, lekker zeg. Oh, heerlijk. Maar wat heb je dit goed gespeeld ook? Wat heb je die pasmogelijkheden precies goed gebruikt? Dit is eigenlijk precies hoe het spel ja. gespeeld moet worden, Marielle. Je bent een, een voorbeeld voor ons allemaal. Nou, dankjewel. Ik moet eerlijk bekennen, ik had een hulplijntje op de achtergrond. Toch? Dat geeft helemaal niks. Je mag, 100 mag je mag hulplijnen uitnodigen om mee te spelen. Maar het moet allemaal wel gebeuren ja. binnen die 60 seconden. Het is je gemuk. Ja. Je wint 2950 euro en een nieuwe Samsung-telefoon van Mobiel.nl. Oh, heerlijk. Hier ben ik echt super blij mee. Marielle, gaat ervan genieten. Ik wens je alvast een heel fijn weekend en gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe gaan we dit de baas uitleggen? Verdubbel je salaris in één minuut. Wil jij je salaris verdubbelen? Meld je aan op Qmusic.nl of in de Q-app. Hit op zak, noodgeval in de Q-Music middagshow. En daarvoor wist Marielle het weer te flikken. He, he, lang geleden, salaris verdubbeld in één minuut. 2950 euro heeft ze zojuist gewonnen. Denk je nu definitief? Zie je, het kan dus wel. Meld je aan via de speciale actiepagina via, via Q-Music.nl of in de Q-Music app. En speel mee, vanaf maandag weer, iedere dag om kwart voor vijf... verdubbel je salaris in één minuut. Ja, dan gaan we naar nog meer hoogtepunten, zo meteen na vijf uur. Het gaat er gebeuren. Joe, stagiair van de show, heeft vanmorgen zijn single uitgebracht... en gaat hem zometeen hier live te berden brengen in de Q-Music middagshow. Oh, spannend. Ja, dit is een dure, dure dag voor Q-Music. Ja, ja, Joe moet ook gewoon betaald worden ja. na vijf uur zometeen. Ja, die gaatje, die is het torenhoog. En het laatste nieuws krijg je uiteraard van Anton. Wat zit erin zometeen? Nou, je krijgt sneller een uitnodiging voor de herhaalprik. En het belangrijkste nieuws van vandaag in één minuut... En Jason de Ruller komt eraan.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 En dat is ook wel eens lekker, toch? 100% meatless, 100% McDonald's. Oké, okay, dus je wil ander werk, maar je hebt geen tijd om er naar te zoeken. Kijk, zo doe ik het: werkzoeken.nl Jij zoekt, wij vinden. Check nu de McDonald's app en score de McPlant voor maar 3,75. Bij Kruidvat maken we producten en verpakkingen steeds duurzamer.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 Univee. Daar vindt u de vluchten van. Als je binnenkort weer gaat tanken, bewaar dan het bonnetje goed. Want het bonnetje is jouw bingo-kaart. Oké, okay, 38. 38. Ik speel namelijk vanmiddag om kwart voor zes tankbonnen bingo. Staat één van de getallen die gedraaid worden op jouw tankbon, dan heb je bingo. En win je het getankte bedrag en een gratis tankbeurt bij TAMOIL. Ja! <hijen> Ja. Ah. bingo. Iedere donderdag bij mij, Domin, in de Q-middagshow. Q sounds better with you. Altijd bingo bij het tanken. Tank met de Tam Oil app en bespaar tot 5 cent extra korting per liter. Download de app in de App Store of ga naar www.tamoil.nl. Tam Oil. Zo kan het ook. 5 uur, goedemiddag, het Q Music News van nu.nl. Krijg je van Anton Giep, goedemiddag. Je krijgt sneller een uitnodiging voor de herhaalprik. Het kabinet schroeft het tempo op nu corona weer meer rondgaat. Volgende week kan iedereen tussen de 40 en 60 een prikafspraak maken. De week daarna volgt iedereen van 12 tot 40 jaar. Dat heeft coronaminister Kuipers bekendgemaakt. In Duitsland willen ze trouwens binnen de mondkapjesplicht weer invoeren... in de openbare gebouwen. En laat ons land nou net vaak besluiten volgen van Duitsland. Groningen stond lang niet op de radar bij premier Rutte. Pas na de beving in Huizing in 2012, dat is de zwaarste ooit gemeten in Groningen, kwam het kabinet in actie. Toen werd ook meteen duidelijk dat de politiek eigenlijk te weinig wist van gaswinning en de gevolgen daarvan. Een paar punten stonden ineens centraal, zegt de premier. Dat drie dingen een rol spelen. De veiligheid, de leveringszekerheid, maar ook zorgen over de financiën. Dat gaat natuurlijk op dat moment zitten we in de midden in een economische crisis. En toch ook de bezorgdheid, wauw, wat komt er om ons af in, in financiële zin als je de gaswinning uh, gaat terugbrengen? Maar nou, wel benadrukt hij dat die financiële zorgen niet doorslaggevend waren voor de aanpak van de problemen. Meer nieuws in één minuut. De hoofdverdachten in de Mallorca-zaak vinden het afschuwelijk wat er met Ka eh, Carlo Heuvelman is gebeurd. Dat zeiden ze tegen zijn familie in de rechtbank. De moeder van Carlo sprak daar en snap niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Hij is doodgeschopt. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij jullie gedaan? De verdachten blijven erbij dat ze Carlo met geen vinger hebben aangeraakt. Kringloopwinkels hebben het drukker dan ooit. Door alle prijsstijgingen shoppen we tweedehands omdat we dat betaalbaarder vinden. Vooral elektrische dekens en slaapzakken zijn populair... omdat we zoveel mogelijk gas willen besparen. En de bal die 36 jaar geleden aan de voeten van voetbalgrootheid Diego Maradona lag, wordt gefeild. Hij scoorde er twee keer mee op het WK in 1986. In de wedstrijd tegen Engeland maakte Maradona twee doelpunten. De eerste wordt altijd als die met de hand van God bestempeld, waarbij de Argentijn de bal in de goal sloeg als het ware. Een bal met geschiedenis dus. Ze verwachten een opbrengst van meerdere miljoenen. En dan krijg je nog het weer van Weerplaza. Regenachtig, maar vanuit het westen langzaam droger. Vanavond bewolkt en het koelt af naar een graad of tien. Morgen opnieuw wolken, ook kans op regen. En dan 15 graden. Zullen wij gewoon een biertje pakken? Een biertje? Ah, Joe komt zo meteen langs. Ja, gewoon nu? Het is vijf ja, uur, toch? Laten we het doen. Klein biertje. Laatste middagshow voor jouw vakantie met twee weken weg zometeen. Oh ja, zwaar. Proost op ja, het leven, proost op Joe. Peuk. klein Pilsi? Ja, doen we. Zellen. Verkeersinformatie op Flitsmeister, 169 files in Nederland. 4 van 30 minuten of langer. De A2 Amsterdam-Oude Rijn tussen Vinkenveen en Utrecht Centrum. 11 kilometer, 50 minuten door een auto met pech. De A12 Lunette Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. 7 kilometer met een half uur. Ook een half uur op de A27, Utrecht-Breda... tussen Noorderloos en Werkendam, door een ongeluk 6 kilometer. En de A73, daar heb je nu nog steeds de meeste vertraging van de dag. Nijmegen, Maasbrach, tussen Dukenburg en Rijkenvoort... 12 kilometer, 1 uur, veel sterkte daar. Flitsers, dat zijn er twee. De A1, Deventer-Hengelo, bij Hengelo 163,8. En de A7 in Over amsterdam bij Weidewormer 9,9. Het geluid van Q-Music is geraden. Ik denk dat het een blusteken uit de houden trekken is.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 I'll get it with you With you I still have a sleep I got the sheets aan 5 vijf uurmenten in de handen van Jason de Bruylo. You're the want to want me in the Q-music-middagshow. Yeah. Gezellig, het is zes minuten over vijf. Het is de donderdagmiddagshow van 13 oktober 2022. En oe la la, wat een show is het. Klein kleine uur geleden kwam Geert Langs om zijn check te innen... van 51.600 euro. Hij raadde vanmorgen om half met bij Mattie en Marieke het geluid. Thomas die vraagt zich nu in de Q-app af... betekent het geraden zijn van het geluid dat het spel nu stopt... Of komt er een volgende ronde? Nou, Thomas, het geld kost niet helemaal tegen de plint aan hier. 51.600 euro, een halve ton. We gaan er heel even mee stoppen. Het gaat wel even in winterslaap. Maar ik gok dat we zo volgend jaar zomer, augustus, dan krijgen we weer een nieuw geluid. Ja, toch? Heel even maar, geduld maar, hebben. Ik, ik heb er nu al weer zin in, hoor geleden hadden we Marietta aan de telefoon, zij verdubbelde haar salaris, 2950 euro en een nieuwe telefoon aangeboden door Mobiel.nl heeft zij gewonnen. En dan zometeen spelen we ook nog, ja misschien wel het grootste spel van de Nederlandse radio, kwart voor zes. Oh, denk maar de bingo! Denk de bingo. Gaan we spelen met Joe. Joe! Wanneer komt Joe? Hij uh, komt eraan. De live primeur van Ja Jij, zometeen. You sound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 talking to people before I snap, in one, two, where I Oh, iets van dit moment. Rosaline en Snap in de Q-Music Middag Show. Dat was heren jongens en meisjes. Het is 10 minuten over 5 oh. Er is visite en die is... 29 jaar. Er is visite, dus de koffie staat al klaar. En champagne. Oh. Er is visite en die is bekend Van zijn debuut hitsingel Ja, jij... Welkom in de show. Joe, van de show! Hey! Hey! Gezellig! Hey, Jongens! Gezellig! Hallo! Hallo Joe! hi. Hoe is het? Uh, ik zit dus eigenlijk al de hele dag er een beetje tegenaan te hikken. Weet je wel, vanochtend heb ik de release gehad van mijn single Ja Jij. Ja. Nou, leuk! Leuk! En eigenlijk ging er de dag, allemaal positieve berichten, dat kabelde allemaal binnen, allemaal gezellig. En ik was, ik wist dat dit nog ging komen. Hè, kwart over vijf bij Domien, in de middag zou ik hem nog even live doen. En eigenlijk de hele dag geen spanning. De hele tijd niet. loop hier de studio in. Ik heb zoveel spijt op je staan. <laughs> Ik zie ook een beetje zenuwachtig heen en weerhupsen. Ja, Ja, en de handjes worden klammer, de mond ja. wordt droger. Uh, ja. Nou ja. We gaan zo meteen over uh, de live performance praten. Ik wil gewoon oh, ja. eerst even serieus weten hoe is deze dag gegaan. Want um, kijk, wij zitten natuurlijk samen op één redactie. Wij delen uh, eigenlijk een klein kantoortje, de ochtend- en de middagshow. Ja. Ik hoor al langer van deze plannen. Dat begint dan een beetje als een geintje van... Joh, Joe zingt altijd mee in de studio met die Nederlandstalige muziek. Laten we eens gaan kijken of we een singeltje kunnen opnemen...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 En, en doodeng, alles tegelijk. Je hebt uh, niet alleen reacties van heel veel luisteraars gekregen... ook van artiesten uit het vak. Ja, klopt, ja. Ook best wel positief, toch? Ja, ja ik had hem uh, aan Dries Roelvink. Nou, hier, dat noem uh, je uh, even Ik kom, ik kom eraan. Ja, nou, ja. Ja, die man weet van wanten. Uh, uh, nou, die, was, die had een kritische noot. Die zei, de op, opbouw mag iets sneller. Maar daarna zei hij, het is wel een hit, het is meezingbaar... het blijft hangen, het is goed. Ja. Maar ja, nu... Uh iets doen waar ik eigenlijk ook een beetje om gevraagd heb. Want ja. je wilde graag langskomen donderdagmiddag. Ja. Wat ik een heel goed idee vond. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat hier normale artiesten zijn als Suzanne en Freek. Maar ook, eh, ik noem het Chris Goes Amsterdam, Davine Michel, Michelle, Aymer van Buren, Duncan ja. Lawrence. Die komen allemaal met nieuwe muziek. Allemaal vocaal sterk ook. vocaal ja. heel ja. sterk. Ja. Ja. Maar niemand heeft ooit nog een nieuw liedje meteen op de dag van release al live gedaan. Omdat nee. wij natuurlijk nee. het origineel nog niet kennen. Ja, sinds vanmorgen 7 uur. Ja. We doen vrij bewust geen live optredens. Ja. Ik dacht, ik gooi jou gewoon voor de leerwam. we gaan eens even kijken wat er gaat gebeuren zometeen. Ja, wat een ontzettend leuk idee, Damien. <laughs> <laughs> heb jij, want we hebben het ook over gehad eergisteren... toen we gebeld hebben in het middenprogramma, heb jij iets van champagne echt meegenomen? Damien, ik heb hier een ijskoude fles. Oh, uh, nou, dit is een goed merkje, jongens. Die, uh, dit, dit bubbelt lekker door in het buikje. Dat, ja. uh, dat moet helemaal goed komen. Dit uh, gaat erin als zoete koek. Uh, ik wacht nog heel even met een slokje nemen. Dat was mijn vraag inderdaad. Ja, uh, Want ik heb ook uh, tips gevraagd van, van, van uh, collega's uit het vak. Frans Duits nu, hè, dat is een collega van mij nu. Uh, en die zei, drink nou nooit alcohol. Dat gaat, oh, ja. dat gaat echt alleen maar fout gaat op je stem zitten. Dus uh, doe nou kalm aan. Dat kan je aan het einde vanavond even een glaasje doen. Wel goed dat je Tino Marta niet gevraagd hebt. Hè? Ja, nou, ja. Wel. ja, wat wil je dat ik doe nu? Wil je nog lekker keuvelen of denk je, laten we maar gewoon ervoor gaan en uh, het gaan doen? Ik ben zo stront nerveus, ik Maar zie het aan ik heb je. ook wel zoiets van, ja, laten we maar doen. Uh, weet je wel Een beetje dat je op de duikplank staat en dat ja. je eigenlijk niet wil. Maar je ja. denkt, ja, we gaan gewoon springen en uh, we zien wel hoe we in het water landen. Weet je wat grappig is nu? Ik merk dat mijn hartslag ook opeens omhoog schiet. Echt? Ja. Omdat ik ook denk, ja, het is mijn programma. Het liedje duurt twee 2 minuten 40. Ik kan niet halverwege zeggen, dit was hem. Ja, ga je het geen Giel doen dat je zegt, nee, nou, Ik ga geen. En wel over nagedacht, man. Zal ja. ik een klein Gieltje doen dat ik tussendoor op een gegeven moment zeg, nou, dit is mooi geweest. Nee, maar dit is jouw moment. Dit is helemaal jouw moment. Dit is meer dan verdiend. Oké, okay, ik neem even een slokje water. Ik ga staan en dan ga. Pak het, we gaan het gewoon doen. Ja, ik ben er ook trots op, want uh, hij gaat sowieso hier het land mee in. Er zijn ongelooflijk goede reacties al binnengekomen... via onder andere de Q-app, maar ook via Instagram, via onze website. Er is een hele YouTube-serie rondom volkszanger Joe... inmiddels online. Check daarvoor de Q-music-app. Voor het eerst live. Mag ik heel even checken of ik jou kan horen ook? Test, 1, 2, 3. Ik heb ja. een klein galpje aangevraagd ook. <laughs> uh, ik moet er ook bij zeggen, er zit geen autotune bij... dus je krijgt echt Joe puur zoals die is. Hoe kondig ik je, je aan, als volkszanger of als Joe Stagiair van de show? Joe Stagiair van de show. Hier is live Joe Stagiair van de show en ja, jij! Tommy, alkom, middagshow. show. Ik heb er zin in. S'morgens vroeg, als net de wekker gaat. Dan voel ik me goed, want daar ben jij. Drukke dag. We liggen nog in bed, blijf je alsjeblieft bij mij. Samen met jou kan ik alles aan. Ja, dit komt recht uit mijn hart. Ik weet dat jij hier altijd op mij wacht. Hoorlijk, nootje. Als mijn lengte kom ik niet te kort Ja jij Je bent het zonnetje voor mij Het is nog te vroeg om nu al op te staan Maar ik moet eruit, ik moet zo gaan Jij in mijn hoofd, zelfs bij de koffie denk ik aan jou. Samen met jou kan ik alles aan. Ja, dit komt recht uit mijn hart. Ik verlang naar jou, naar je allermooiste. Eruit, ik moet zo gaan. Hey. Ja, wat is luide Jos als Hey. Nee, ja. Nou! Hey, dit was toch waanzinnig, niet? Ongelooflijk. Dit was zweten, was Ik vind hem live nog beter denk ik. Nou. Nou, oh, Joe, er komen echt waanzinnig veel reacties binnen. Ja, Joe in de top 40. Vanessa zegt echt super gedaan. Frenzy zegt, nou, weinig collega's die live willen zingen... maar Joe doet het gewoon. Ja, helemaal waar. Robin, Joe van president, krijgt meteen zin in een feestje. Koning, Joe hier, Joe, hier word je toch blij van. Top, Joe, goed gedaan. Live gewoon nog beter. Repeat, geweldig, dikke hit. Nou ja, waanzinnig. Zoals ik vanochtend zei, ik kan niet meer zitten. Er zitten te veel veer in. Ja. Ja, echt waar. Nou, mag ik dan nog even één veertje daaruit wegnemen? Ja, dat mag. Uh, want, uh, kijk, ik doe uh, <tosses> natuurlijk ook nog een oh, radioprogramma op. Oh. Op, op vrijdagmiddag doe ik ook nog een programmaatje... hier op Q Music. Dat tussen 2 en 6 ja, ja, ja. ja. Top 40 naar nummer 1. Uh, ik hoor je natuurlijk overal heel hard roepen. Ik wil wel een top 40 notering. Ja, ja kijk, gek Maar ja, uh, ik ben nou op een gegeven moment denk je ook, ja, laat maar gebeuren. Ja, maar het gek scheren is wel een beetje vanaf, denk ik. Ja, ik wil ook wel de eigen. Ja, week, ja. week op 40, dat zou waanzinnig zijn, ja, maar ja, weet precies. ik niet. Weet ik niet. Nou, er komen natuurlijk al veel mensen binnen die zeggen, nou, ja, het moet alarmschijf worden. En het wordt sowieso nummer 1 top, ja. Ja, top 40. Die top 40 maken wij natuurlijk niet zelf. Dat nee. doet de Stichting Nederlands top 40. En er moet echt heel veel voor gebeuren, wil je daar een top 40 notering in ja. Uh, dus ja, ik kan eigenlijk alleen maar tegen iedereen die dit een leuk liedje vindt zeggen, ga het streamen. Ja, je moet het echt massaal streamen, want ja, ik heb eigenlijk een beetje voor niks die auto gewassen, maar dat is wel, dat is wel het hele <lacht> idee. Je moet het zoveel ja. mogelijk streamen zelf gaan ja. doen en dan, ja, wie weet wat het, uh, wat het doet. Ja. Ja, ik vind het echt waanzinnig geinig. Uh, ik heb mijn twijfels gehad in het hele proces naartoe. Ik dacht, nou, ik moet hem al eens horen. Ja. Maar ik, vind het, uh, ik vond live echt beter dan uh, gedacht. Daar baal ik ook een beetje van. Ik oh, ja? ja? ik had ook al gehoopt dat het zoveel uitglijtjes zou worden. Oh ja? Je zou door al je zacht landen, dus dat zou, ja. uh, dat zou helemaal goed ja. gekomen zijn. Maar ik vond het echt heel leuk, joh. Ah, Dank je wel. Dank je wel dat ik nog langskomen, jongens. Hey, we, we zijn nog, nog niet klaar. We zijn nog niet klaar, want hey? zometeen, om kwart voor zes, spelen wij... Oh ja, take, take bingo! Take more bingo. Vind ik nog veel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 It, get oh. it. I know that we'll have a ball. If we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, faced out and losing all control. <laughs> it. It. Fill up my cup, Mazzle well Talk. Look at us dancing. Just take it off. It. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof.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 tonight's gonna be a good night, that's a gonna be a good night, that's a nice gonna be a good good night. That's a nice gonna be a good night, that's a nice gonna be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 Music Middag Show. Sabine en Michel, I love me more. We gaan naar het nieuws van half 6. Anton, goeiemiddag. Goeiemiddag, je krijgt de uitnodiging voor de herhaal. Prik sneller en weer een lekker Nederlandse avond hier in het Europees Voetbal. En Topic ineens even komt eraan. Wist je dat je op het werk ook aan jezelf kan werken? Bij Randstad werk je aan nee leren zeggen, um, nee. installeren, inparkeren en presenteren. Randstad heeft opleidingen en trainingen voor alles waar jij aan wil werken.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 Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen... nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak... of off-road wil knallen door de modder... het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki. Serious. About van. Nu tot 30% korting of aanmerken zoals Puma en Skechers. Neem die stap. Scapino. Na een zomer vol plezier verdient jouw Suzuki...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 Het is 2 minuten over, half 6. de Q-middagshow met verkeersinformatie van Flitmeister. Het is erg druk, 224 files in Nederland, 10 vertragingen van een half uur of langer. De A5, Hoofddorp, Amsterdam tussen IJmuiden en de Westerlandweg, 5 kilometer, 33 minuten. De A12, net de Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn, 7 kilometer, 32 minuten. Ook een dik half uur op de A15, Ridderkerk gorkum tussen Alblasserdam en Gorkum, 13 kilometer. De A20, Hoek van Holland tussen Gouwen en Prins Alexander, 11 kilometer, 31 minuten. Dan 42 minuten extra reistijd op de A27, Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Gorkum, 15 kilometer. A28, Amersfoort-Hogeveen tussen Zwolle Zuid en Nieuwe Leuze. Er is een ongeluk gebeurd, je file is 8 kilometer lang, je vertraging 52 minuten. A28, Hogeveen-Assen de andere kant op. Tussen Westerbork en Assen-Zuid, door een auto met pech, 7 kilometer, 40 minuten. En ook 40 minuten extra reistijd op de A35, Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Hengelo-Zuid, door een ongeluk 5 kilometer. De laatste twee, Daan 50, Zwolle Apeldoorn tussen Heerde en vase. Ook daar een ongeluk gebeurt. 9 kilometer Philip. drie kwartier uh, vertraging... En de meeste vertraging op de A73 nog altijd... dat is Nijmegen-Maas bracht tussen Dukeburg en Haps... is dus een ongeluk gebeurd. 14 kilometer file, 70 minuten vertraging. Er is nu ook een omleiding ingesteld bij knooppunt E-Wijk. Het heeft alles te maken met een ongevalsonderzoek. Verkeer richting Venlo kan meter Eindhoven volgen... over de A50, de A2 en de A67. Dan twee flitsers op de A1 richting Hengelo bij 163.8... en de A7 richting Amsterdam bij 10.0. Het is regenachtig, maar vanuit het westen wordt het langzaam droger. Het is vanavond bewolkt en het koelt af naar 10 graden. Morgen opnieuw wolken, regen en dan 15 graden. Het laatste nieuws krijg je van Anton. Goedemiddag. Goedemiddag. Je krijgt de uitnodiging voor de herhaalprik voor corona... zo snel mogelijk op de mat nu het coronavirus weer meer rondgaat. Volgende week kan iedereen tussen de 40 en 60 al zo'n prikafspraak inplannen. Coronaminister Kuipers wil dat de week daarna de rest aan de beurt is. Dan gaat het om de 12 tot 40-jarigen... Nou, de herhaalprik moet je dan weer een oppepper geven, hè? tenminste je afweer. Uh, ondertussen lijkt het in Duitsland de verkeerde kant op te gaan met de besmettingen. Daar willen ze weer de mondkapjesplicht invoeren binnen in de openbare gebouwen. Als de herhaalprik mij een oppepper moet geven... dan ga ik hem nog even halen voor Amsterdam Dance Event. Ja, <lacht> dat is een andere prik. Meer nieuws dan in één minuut. De verkoop van snorfietsen is volledig ingestort. In de eerste negen maanden van vorig jaar werden er nog 43.000 snorfietsen verkocht. Toen, oh ja, ik, heb een, ik heb een bubbeltje ja, een van, van Joe... <laughs> Wil je Sorry. water? Nou, ja, heb je een beetje? Ja. <laughs> Dankjewel. je ja, Graag gedaan. Dus er gaat een rustig aan. Ja, ik vond dat jij de primeur van je singeltje beter deed dan <lacht> ik. Dat doe. In de eerste negen maanden van vorig jaar... werden er nog 43.000 snorfietsen verkocht. Nu waren dat er bijna 26.000. Kom door de helmplicht. Vanaf 1 januari volgend jaar moet je een helm op op die snorfiets. Veel mensen vinden het daardoor toch een stuk minder aantrekkelijk. En er is weer Europees voetbal vanavond. AZ speelt in de Conference League... tegen Apollon Limassol uit Cyprus. Vorige week wonnen ze al met 3-2 van die club. Hoef daarom niet spannend te worden, zegt onze sportverslaggever Riefke Bakker. Nou kijk, één ding weet je nu al zeker. AZ gaat sowieso door. Uh, maar als ze winnen, dan zijn ze na vier wedstrijden zijn ze nu al zeker van de Europese overwintering. Dus het is wel lekker om dat nu al op zak te hebben. Ze trappen af om kwart voor zeven. Feyenoord en PSV spelen vanavond ook nog Europees voetbal trouwens. Hè? Tegen wie dan? Uh, Feyenoord tegen Michiland uit Denemarken. En PSV moet tegen FC Zurich, die komen uit Zwitserland. En een jongen van 16 uit Rotterdam die was niet zo heel slim bezig. Hij probeerde op zijn gestolen scooter van de politie weg te komen. Negeerde een stopteken. Maar toen hij dacht, ja, dit wordt een onbegonnen missie... Uh, dacht hij, ik spring een sloot in. Goed idee. Nou, deed hij. Was één ding vergeten: hij kon niet zwemmen. Oh. Nee. Uiteindelijk riep hij om hulp en moesten ja. dus die agenten hem redden. Oh, wow. En dan heb ik nog een onderzoekje in de categorie. Ja. Want nog even? En de dokter geeft je het advies om meer koffie te drinken in plaats van minder. Is er eindelijk een, een onderzoek over de positieve effecten van koffie? Want ja. vaak is het: je moet er bij ja. twee koppen houden. Daarna over. Op de... Drink je veel koffie, Joe? Ik, ik drink uh, ochtends één of twee bakjes. Ik, ik, ga er niet zo goed. ik zit al hoog in mijn energie, mooi ja, dus ook een klein beetje. Je hebt weinig nodig. Uh, ik heb weinig nodig. Dus als ik al twee, drie espressos op heb, dan gaat het al ja, ja, ja, ja. Hoeveel neem jij er dan? Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Het hangt een beetje van mijn ochtend af. Ik denk, s ochtends voordat ik naar Q Music kom, heb ik er vaak wel drie op. En dan begin ik hier met nog eentje. Dan twee, drie voor de show. Ja, ik ga denk ik wel toch richting de... 8 of 9 per dag. Echt veel, toch? Oh ja, is dat veel? Ga jij dat nu zeggen? Nee, ja. Nee, ja. Hangt van het onderzoek af. Is dat veel? <lacht> of is het supergoed? Ja. Nou, die Zweedse onderzoeker, die zeggen dat je 7 moet nemen. Oké. Okay. Oh. Dus 1, 1, nou. 1 boven, boven het advies van deze Zweedse onderzoekers. Een koffiewetenschapper is het trouwens. Jawel, maar dit is een beetje, als je iemand vraagt, hoe vaak masturbeer je? Dan zegt diegene één keer per week, en dan weet je dat het sowieso drie keer per week is. <lacht> ik ga natuurlijk nooit het, het eerlijke, echte antwoord geven. Dus ik denk dat ik wel, uh, ja, ik zit dan denk ik richting de tien per dag. Thuis kom ik dan ook nog wel een koffieapparaat. 1, 2. Doe jij ook in plaats van borrelnootjes zo'n schaaltje met uh, koffiebonen? <laughs> <laughs> Ik heb een heel sterk gewicht gekregen de afgelopen jaren. <laughs> nou, ons lichaam kan 380 tot 400 milligram caffine per dag weerstaan. En dat zit dus in zeven kopjes ongeveer. Zo. Je moet alleen, alleen niet, niet steeds atter. Je moet het rustig opdrinken. En er moet ook steeds twee uur tussen het kopje zitten. Oh. Dus niet aan uh, één stuk door. Wat oh, een planning. <laughs> ja. Weet je moet van worden agenda precies <laughs> plannen... wanneer je koffie gaat drinken. <laughs> Anton, dankjewel. Yes. Ja, het is nu zeven minuten over half zes. Het gaat bijna gebeuren, Joe. Spannend. Tank -bingo met Joe komt eraan. Eind van je werkdag is Dit zijn muzikanten. Dit wel. <laughs> Toto en Rosanna bij Q-Music. Ik krijg een appje van iemand die vraagt zich af... wat Joe jij van de show nog hier doet. Nou, uh, jongens, wat denken we ervan? Tankbonne Bingo. Ja, maar wat deed jij hier een half uur geleden? Want de ochtendshow is al heel lang oh, voorbij. Sorry, ik dacht ja. dat we naar dit volgende item gingen. Nee, Nee, nee. Uh, uh, uh, ik ben hier nu omdat... Uh, ja, mijn single is vandaag uitgekomen. Ja, ja jij. Ja, ja. ja, ja. En uh, ja, jij hebt hier, Domien, de ja. live primeur gehad. De live versie. Ik heb voor het eerst live... Aan Nederland laten horen. Je hebt nog niks teruggeluisterd, hè? Nee, ja, ik ben nog een beetje in de high. Dus uh, ik heb vooral de reacties gelezen. Uh, voor al positief. Daar heb ik ook een paar eerlijke reacties. Daar kijk ik nog even overheen. Maar uh, ik heb het inderdaad nog niet volledig teruggeluisterd. Nee, nou zo klonk het. Ja, jij. Oh, ja. Je bent het zo oh, ja. voor mij. Dat is heel zo. Ja. Nee, ja. Maar het is wel heel gezellig. Dat is heel... We spelen Tinker Bonne Bingo, Tinker Bonne Bingo, Tinker Bonne Bingo grote eer dat jij vandaag de live aan de middagshow hebt gegeven. De video komt ongetwijfeld heel snel online. En alles wel in de life show natuurlijk die aanstaande maandag weer een nieuwe episode. Ken. Absoluut, absoluut. Heel spannend. Je bent hier even gebleven met een tankbolle Ja, Anton, jij moet maar even door de regels heen. Want uh, ja, Joe luistert natuurlijk iedere donderdagmiddag om kwart voor zes. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar het is belangrijk om nog heel even de reglementen door te nemen. Nou, we trekken dus zometeen vier getallen. Dat is één tot en met 75. Één ja. uh, van die vier getallen moet in, de, in, de, in je betaalde bedrag of in het aantal getankte liters zitten. Of kilowattuur, want de stekkeraars moeten ook mee kunnen oh, doen. Ja. Uh, voor of achter de komma mag allebei. De bon mag niet elders gedeclareerd worden. Nee. En uh, je tankbon mag niet ouder zijn dan één week. Dat zijn de spelregels. Je maakt dus een kans op jouw getankte bedrag terug overgemaakt. En daarbij ook een gratis tankbund bij tamoil. Heb jij verder nog vragen, Joe? Ik heb geen vragen. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin Dat in. Dat dacht ik al. Tankbonne bingo, tankbonne bingo. De stagiair van de Show! Woehoe. Nou, dan ga je. Ik heb ook weer zo'n heel, heel lekker grampje voor je. Test. test, test, test. Ja, ja, dan gaan we: van je af. Ja, van je af. Van je af. De eerste. De eerste. De eerste. 54. 54. Ik herhaal. 54! Het begint lekker hoog, dat is fijn. 54. Ja, super. Mooi eerste getal. Oké, okay, gaat hij weer hoor. Oh. Oh, tweede? Ja, ja, ja. De tweede is. 56. 56. Nou, we zitten lekker in de 50. De helft is een uh, getal in de 50. Hoe doet hij het? Heb nee, ik goed. Ja, herhaling ook goed. Lekker. Ja, dankjewel. Ja. Een balletje drie. Dat was dus niet nummer drie, hè? Nou, Oké. Okay. Nee, um, uh, uh, de derde is dus. 33. Ik herhaal, 33. Zo, dus balletje 3 is 3-3. Ja. Ongelooflijk. Ja, voor de mensen die van wiskanaal, houden, die gaan er heel goed op, denk ik. Waar haal je het vandaan? Ja. Oh. oh, oh. Vierde, de is laatste. De laatste alweer, hè? Ja, gaat al snel. Gaat snel. De laatste is... 55. Ik herhaal. 55. We hebben drie getallen in de 50 vandaag. Ja, ook achter elkaar. Dat is toch wat. Eh, uh, ja, ook nog achter elkaar. Dat is toch bijzonder? De hele bijzondere bingo. Kun je er even herhalen van laag naar hoog welke getallen je voor je hebt, Joe? Van laag naar hoog. Nummer 33, 54, 55, 56. Dat zijn de getallen van vandaag. Heb je bingo, maak een foto. Stuur hem in via de Q-Music app. At your house again.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 Lars Larsen Words bij Q Music in de middagshow. Show. Ja, Tuurlijk, het is waanzinnig om een liedje uit te brengen op Spotify. Het is geweldig om live te laten horen op de landelijke radio maar er gaat niks boven het spelen als artiest van Tankbondenbingo. Dreams do come true. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat zij de officiële bingo ja. hebben mogen spelen op Q ja. Music. Dat ja. kan niet draaien, hè? <laughs> ja. Nee, ik vond het echt. Ik vind het heel leuk. Ja, het is waanzinnig. Ja. Er zijn een hele bonden binnengekomen, meer dan normaal. Dat is ook bijzonder. Dus blijkbaar heb je echt een lekkere getallen talker, Joe. Ook dat kun je al. Super. Wat een man. Aan het einde van Wendy. Wendy, goeiemiddag. Goedemiddag. Ik uh, ga je snel koppelen aan Joe. Joe, Wendy, Wendy, Joe. Hi Wendy. Hi Joe. Wat vond je van mijn liedje? Ja, echt superleuk. Ja, ik ook. Ik vind hem ook heel leuk. Ja. en, uh, en blijft echt goed hangen. Ja, ook al gestreamd op Spotify natuurlijk. En bekeken clipje en zo. Het clipje heb ik bekeken. Ja, maar nog niet gestreamd op Spotify. Nou, we gaan het wel even maar heel snel doen, Wendy, Als we op gaan. Ja, heel goed. Ja. Hey, ben, jij denkt bingo te hebben. Ja, klopt. Nou, dan gaan we eens even je bonnetje erbij pakken. Nee, eens zien hoor. Nou, jongen, jongen jongen. Ik zie hier 28 liter. Nee, dat is niet. En in het bedrag. In het bedrag! 54 ja. euro, ja, ja, ja, ja. 54, 54, ja. dames en heren, we hebben... We Wendy, Wendy, Wendy, Wendy, Wendy, Wendy, Nou, Wendy, wat heerlijk is dit, zeg. Ja, superleuk. Ja, jij hebt een getankt voor 54 euro. De 54 is inderdaad zojuist getrokken door Joe jij van de show. Ik mag je feliciteren met één gratis tankbeurt bij Tam Oil... en daarbij krijg je ook nog eens een keer 54 euro overgemaakt. Wat ga je ermee doen? Uh, ik denk een keer uit deze. zo. Nee, hey, tanken. je het antwoord. je, tanken. natuurlijk. Wendy, fijne avond. Ja, dankjewel. Yo. Nou, nu kunnen we ademhalen. Eh, nu kunnen we even rustig ademhalen. Hoe zou je je dag willen samenvatten vandaag, Jo? Uh, als een dag waarbij ik drie keer droge kleding uh, nodig had. <laughs> ja. En nu lekker naar huis, douchen, snel naar bed? Ja, en ja morgen weer vroeg. Maar jongens, ik vond het waanzinnig. Dankjewel dat ik hem hier uh, live mag doen. Ik Dan vond het heel leuk dat je er was. Nog een heel warm en vooral hartapplaus voor Joe, stagiair van de show. Dankjewel. Woo! Dankjewel. wel. Het is zeven minuten voor zes. We gaan richting de top 40 update en Dit is nieuwe muziek van Lil Nas X by Q. Do never see Q.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 Zometeen de Top 40 update met de vier grootste hits van vandaag. Q-Music presents... Dermot Kennedy. 24 maart, AFAS Live, Amsterdam. That that me, we'll we'll Komend weekend win je alleen bij Q-Music tickets voor... Oh, my, my, my. Dermot Kennedy. Tankbonnenbingo wordt mede mogelijk gemaakt door TAMOIL. Altijd voordelig tanken. Zo kan het ook. Altijd bingo bij het tanken. Tank met de Tom Oil app en bespaar tot 5 cent extra korting per liter. Download de app in de App Store of ga naar www.tamoil.nl. TAMOIL. Zo kan het ook. Door naar je vriendin te zwaaien tijdens het kiepen, de bal uit de kool geslagen...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 Show. Nu in de spotlight. Remia party saus of Ceté saus. Nu 1 euro. Of Florix toiletblokken, ocean of citroen. Ook 1 euro. Daar wil je bij zijn. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Zo, dat genieten. Zal ik u wijn nog even bijschenken? Oh, je, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer.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 Over zes, Goedenavond. Het Q-music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Anton Giep. Goedemiddag, avond is inmiddels. Moordaanslag op Peter R. de Vries was een terreurdaad. Dat zegt justitie tegen twee van de drie nieuwe verdachten in de zaak. Het proces over de moord op de misdaadverslaggever ging vandaag weer verder. als justitie hebben de twee vorig jaar foto's en filmpjes gemaakt van de Vries... toen hij zwaargewond op de grond lag. Allemaal om zoveel mogelijk angst te zaaien. De traditionele vreugdevuren op het strand van Scheveningen en Duindorp zijn weer een stapje dichterbij. De evenementenvergunning was al binnen en nu wil de provincie ook de natuurvergunning geven. Dat is alleen nog niet definitief. De laatste keer dat er vreugdevuren waren was vier jaar geleden. Toen ging het er nog helemaal mis doordat de brandende pallets veel te hoog waren. Zorgde voor een vonkenregen in Den Haag. Bij de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen... laat het geheugen van premier Rutte hem weer in de steek... Maar die uitspraak van, daar heb ik geen actieve herinnering aan... die kennen we nu wel. En dat dacht Rutte zelf kennelijk ook. En dus gebruikte hij vandaag andere woorden. Even een uh, kleine compilatie. Ik heb dat nog eens precies gereconstrueerd. En eigenlijk pas in 2013. Dat kan ik nu niet reconstrueren. Uh, wat ik nu voor reconstrueer is dat... Uh, maar ik kan dat niet reconstrueren. Wat ik kan terugvinden is eind januari. Is dit, ja, dat kan ik niet reconstrueren dus. kermis is dit weer. Rutte kon zich bijvoorbeeld uh, niet meer herinneren... of ja, niet meer reconstrueren. reconstrueren. Of hij nou een speciale memo van Shell had gekregen... Ja over de gaswinning in Groningen. Over drie kwartier, veel Europees voetbal. AZ trapt op Cyprus af in de Conference League... tegen Apollon Limassol. Uh, ook Feyenoord speelt een vroege wedstrijd, maar dan in de Europa League. De Rotterdammers die spelen thuis tegen het Deense Michiland. Kan nog alle kanten op, zegt onze sportverslaggever Riepke Bakker. Feyenoord zit in een hele gekke pool, pool F van de Europa League. Vier ploegen met allemaal vier punten. Dus als Feyenoord wint, ja, dan staan ze ongeveer bovenaan en als ze verliezen. Dan staan ze ongeveer onderaan in de pool. Om negen uur vanavond dan komt PSV als laatste Nederlandse club in actie. Zij spelen tegen FC Zurich uit Zwitserland. En dan krijgen we het weer van Weerplaats. Vanavond is het bewolkt en het koelt af naar een graad of tien. Morgen opnieuw wolken, af en toe regen en dan vijftien graden. Dat jij dat Anton verkeer, Flitsmeister, 135 files in Nederland. Vertragingen van een half uur of langer. De A15, Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedert-West en hardingsveld Giesendam 6 kilometer met 37 minuten. De A16, Rotterdam-Breda tussen de Brestenplein en Ridderkerk-Noord. 8 kilometer, 32 minuten. Dan 39 minuten extra reistijd op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Eveningen en Noordeloos. Door een auto met pech, 10 kilometer. De A27 Almieren-Gorkum tussen Beeldhoven en Houten. 10 kilometer, daar 39 minuten vertraging. De A50, arnhem os tussen Valburg en Maasbrug, 14 kilometer. 32 minuten. Een uur op de A50 zwolle Apeldoorn tussen Heerde en Vaassen door een ongeluk. 8 kilometer. de A73 is de laatste. Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Rijkenvoort. 12 kilometer, drie kwartier. Twee flitsers, de A7 en de Oever Amsterdam bij Weide-Wormer, 8.5. En een stukje verderop bij 10.0. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost. Het is 6 uur. Dit is de Top 40-update. Het overzicht van de vier grootste Top 40-hits van vandaag. Wat zijn de hoogtepunten uit de lijst? Welke release mag je niet gemist hebben? En wat was vandaag het belangrijkste muzieknieuws? Top 40-update. Van donderdag 13 oktober 2022. Here we go met de vier grootste hits van vandaag. En de definitieve vooruitblik op de lijst van morgen. Met zometeen uiteraard zo nummer 1. De huidige nummer 1 van de lijst. Maar ook mijn voorspelling voor de grootste hit van morgen... Kerstalarmschrijf de alarmschrijf van deze week. Mijn Q-collega's van Chris Cross Amsterdam staan erin op nummer 3. En eerst op nummer vier, een tip voor de top. Het staat op naam van de 22-jarige Kevin Shomba, een Belgische rapper. Bekend geworden op TikTok, maar inmiddels ook keihard aan het gaan op Spotify. Daar kun je hem als volgt van kennen. Tenminste, op TikTok kun je hem als volgt kennen. Jij ja, merkt toch dat ik anders doe. Dat is omdat ik ook anders ben. Ik kan niet ik komen naar je toe. Waarom begrijp jij niet waarom ik ren. Ja, Dit is de TikTok-versie. Er is inmiddels een officiële Spotify-versie. Blind op zoek. Trap a gaas gaat daar zo ontzettend hard dat het een officiële tip voor de uh, top is. Dit is Jinjo 9, nummer 4. Ik wil liever blijven naast jou. Ik heb niets liever, mij darling. Liever spend ik met jou de morning. De eind van de maand is al in mijn vond. Liefs ho ik jou bellen, maar zit qua te tellen. Ga met jou niet verder als je blijft verder. Ik willen. ben blind op zoek naar jou, naar do. Totdat ik anders doe, dat is omdat ik ook anders ben. Ik kan niet altijd komen naar je toe. Waarom begrijp jij niet waarom ik ren? Trappagaas, ik ben niet zomaar op stap. Ik zoek bab, zoek wab, wil niet terug naar hoe het was, na. Nou. Liefst wat ik jou bellen, maar zit kwap te tellen. Ga met jou niet verder als je blij. Nado, nado, ik ben print op zoek, Nado, naar nado, naar nado. Naar Baby, ga je dood alsof ik dit wou. Alles wat ik doe, dat doe ik voor jou. Ik ben print op zoek, Nado, naar nado, naar nado. Naar ik heb ja, even moeten wennen, wennen. Waarom breng je mij in een dilemma, dilemma? De money die ik heb is die voor ever Video 9, nieuwe muziek blind op zoek, Trappa Gaas op 4. Afgelopen vrijdag kwam Dean Lewis de lijst binnen op nummer 33. Ik heb hem toen meteen even gebeld, want ik mocht hem ook vertellen dat hij deze week de alarmschijven in handen zou hebben met zijn nummer How do I say goodbye? Zo reageerde hij. Thank you, thank you so much. And, and one thing I've been watching is like, it's been so many years since the song was connecting, especially in the Netherlands. So I really appreciate you guys adding it. Thank you so much. And uh, It means a lot to me. I've been watching it go up the charts there as well. So I really appreciate it. And thank you for supporting it, guys. It means the world. Nummer 3 in de update van vanavond is natuurlijk voor Dean Lewis. The Q Music. Alarmschijf. Dean Lewis. How do I say goodbye? It's Q. Q Music. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.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 goodbye. De Top 40. Q-music. Top 40 update. 2. Want jij ja, geeft mij die high adrenaline. Geef mij een medicijn. Wil meer van je love. Ja, ik wil nog 1, 2, 3. Oh, laat me weer vliegen. Ik wil niet dat het stopt.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 Twee vanavond. Top 40 Chris Cross Amsterdam Ronnie Flex. Zoey Tauran, Adrenaline alweer drie weken te vinden in de lijst. Afgelopen vrijdag kwamen ze ook de top 10 binnen. Maar Adrenaline doet het nu zo goed dat Chris Cross, Ronnie en Zoe kans maken om het succes van het origineel tussen aanhalingstekens te verbreken. Als we dan beschouwen dat het origineel van Cascade zou zijn, every time we touch. Stond in 2006 namelijk één week in de top 10. Als Adrenaline morgen weer een plek in die top 10 vast weet te houden, dan doet hij het dus beter dan het origineel. Morgen tussen 2 en 6 ga ik je vertellen of dat zo is. Het is het of eerdere update van donderdag 13-10-2022. Gaat als volgt archief in. Gino9, blind op zoek, Trapagaas, nieuwe muziek op 4. Tinoe Lewis houden we zeker bij. Alarmschrijf van deze week op 3. En Chris Kos, Ronnie Flex, Zoe Taudran, Adrenaline op nummer 2. Nummer 1 van vandaag ja, is mijn voorspelling voor morgen. Al drie weken hebben ze het goud in handen. En ik verwacht dat ze morgen ook weer bovenaan de hitlijst staan. Nummer 1 in de update: David Guetta, BB Rexa, I'm Good Blue. Nummer 1. Zet hem jarenlang niet. En nu al drie weken achter elkaar. De nummer één van Nederland. Vorige week, de week daarvoor en de week daarvoor. David Gedda en Bibi Rexha. I'm Good Blue Pak er waarschijnlijk nog wel een weekje bij hoor. Morgenmiddag. De middagshow met Imagine Dragons en Demons. better with you. When the days are cold. And the cards all fold in the we see are amazing. All the sinners cross, so they do. Van Sigala bij Q Music. Bij Steven. het laatste nieuws krijg je zo van Anton. Goedenavond. Goedenavond. Ons koningspaar heeft het staatsbezoek aan Zweden afgesloten in tranen. Waarom hoor je zo? En Rostandjes komt eraan. Disney's Aladdin stopt. Dit is je laatste kans op een magische avond uit. Nog maar te zien tot en met december deze spectaculaire musical niet boek nu het nog kan allardindemusical.nl het is weer mid-season sale bij kleertjes.com tot wel 30% korting op topmerken voor kinderen van 0 tot 16 jaar laat ze stralen kleertjes.com kennen jullie hem nog? de heerlijke McFlurry Twix met romig softijs stukjes koek chocoladeballetjes en smeuige karamelsaus dan hebben we goed nieuws de McFlurry Twix is terug bij McDonald's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 Kruid wat steeds verrassend, altijd voordelig. Er is een schaal voor iedereen, dus sparen we samen. Start het ovenseizoen lekker en voordelig. En spaar nu bij Albert Heijn voor steengoede ovenschalen en bakvormen. Bij elke 10 euro ontvang je een ovenzegel. Volle spaarkaart? Vanaf 4,99 heb je al een schaal in huis. Lekker van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 Met Van de Bron kun je 100% groen laden. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone runners. Ga naar fotofon.nl slash zakelijk. Hé hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou, een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Hé hey meneer, het groene? Ja, huiseigenaren, waar wachten jullie nog op? Alle scène staan op groen.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 Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Hoe ziet jouw winter eruit? Slecht weer of strandweer? Skip de winterdip en geniet van 9 dagen Jamaica. Al vanaf 799 euro per persoon. Boek nu met garantie op Toei.nl, in de Toei-app of bij je reisadviseur. Toei, live happy. Nou, wij gaan dus elektrisch rijden. Ja, wij ook. En we wachten alleen nog tot januari, want dan krijg je subsidie. Oh, nee, wij niet. We gaan er gewoon nu voor. Kijk, dat komt goed uit, want bij Opel krijg je nu al Opel-subsidie. 2950 euro op een nieuwe 100% elektrische Opel Mokka E. De topklasse in elektrisch rijden. Met een gedurfd design en 8 jaar garantie op de batterij. Opel. Heel Holland elektrisch. Ja, want één minuut over half zeven, de Q-middagshow... met verkeersinformatie op Flitsmeister. 76 viel in Nederland nog twee vertragingen van een half uur of langer. De A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde en Vassen door een ongeluk 8 kilometer met 63 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen de Maasbrug en voor 10 kilometer met 38 minuten vertraging. Er is één flitser op de A7 richting Amsterdam bij Weidewormer, 10.0. Q-music weer van Weerplaza, het is vanavond bewolkt. Het komt af naar 10 graden. Morgen opnieuw wolken, regen 15 graden. Laatste nieuws krijg je van Anton. Goedenavond. Goedenavond. Het Koningspaar heeft het staatsbezoek aan Zweden afgesloten in tranen. Tijdens het gesprek met de journalisten ging het namelijk over de dreiging rond hun dochter Prinses Amalia. Nou ja, u ziet me al. Ik word er een beetje emotioneel van, natuurlijk. Het is niet leuk echt, om, om misschien je kind een beetje te zien en echt ja, niet zijn. Ja, dat, dat, is, dat kan je niet omschrijven. Dat is echt heel zwaar. Zowel de koning als de koningin konden hun tranen niet bedwingen. Prinses Amalia kan door bedreigingen eigenlijk niet meer het huis uit. Criminelen hebben het op haar en premier Rutte gemunt. Oi, o, o. Dat betekent dat ze niet meer in haar studentenkamer woont in Amsterdam. Sterker nog, ze kan eigenlijk bijna niet meer naar buiten. Alleen voor haar studie gaat ze nog het huis uit, vertelt het koningspaar. Dit is schrijnend, hè? Ja, dat dit zo moet. Dit is zo verdrietig. Je ziet hier, uh, ik heb de, de video net bekeken ook... je ziet hier uh, twee ouders staan... Het zijn onze koning en koningin en die hebben het over onze prinses. Maar het zijn ook twee ouders, een vader en een moeder... die het hebben over hun dochter van 18 jaar. Die droomde van studeren in Amsterdam, van de hoofdstad... van het leven van een vrij leven. En tuurlijk, je bent geboren in een gouden kooi, dat weten we allemaal. Dat is nou eenmaal het nadeel van het zijn van een prinses. Maar dat het nu dus zo ver gekomen is dat zij niet meer in Amsterdam kan wonen... Want die woning die werd al zwaar bewaakt. Ze liep al altijd naar buiten met beveiligers. Maar dat dat nu niet meer genoeg is. Dat ze dus haar huis alleen nog maar uit kan komen. Niet eens in Amsterdam. Ze was niet eens meer in Amsterdam. dat ze haar huis alleen nog maar uit kan komen voor haar Om studie. Om naar school te gaan. Ja, ja. ik vind dat Bizar. diep, diep, diep triest. Meer nieuws dan in één minuut. Premier Rutte en zijn geheugen. Dat is geen sterke combinatie. Bleek ook vandaag weer bij de parlementaire enquête... over de gaswinning in Groningen. Maar uh, daar heb ik geen actieve herinnering aan, heeft hij te vaak gezegd. En dus gebruikte hij vandaag iets anders. Even een uh, korte compilatie. Ik heb hem nog eens precies gereconstrueerd. En eigenlijk pas in 2013. Dat kan ik nu niet reconstrueren. Uh, wat ik nu voor reconstrueer is dat... Uh, maar ik kan dat niet reconstrueren. Wat ik kan terugvinden is eind januari. Ja, ja, ja. Rutte die kon dus uh, niet meer reconstrueren of hij nou wel of niet... een speciale memo van Shell had gekregen over de gaswinning. En weer gaat een concert niet door in de Ziggo Justin Bieber heeft zijn concert al verplaatst. En u laat ook Robbie Williams weten... dat hij niet kan komen op 30 januari. Productioneel is het onmogelijk, zegt hij. Maar goed nieuws voor de fans, want ja, lang hoef je, hoef je niet te wachten. Hij, uh, het concert wordt uh, twee weekjes uitgesteld uh, naar 13 februari. Ja, want Bieber komt niet vanwege gezondheidsproblemen natuurlijk. Hè. Die, is, uh, die heeft gezegd dat het allemaal te zwaar is. En dat het uh, logisch, want dat heeft hij al eerder uh, aangekondigd... dat het inderdaad niet zo goed gaat met hem. Maar Robbie Williams heeft het dus productioneel fantastisch. Ja. En uh, voor leerlingen van de middelbare school in Zaandam is het een bijzondere schooldag vandaag. Want ze zitten namelijk 18 uur lang op een groeiapparaat. Voor het goede doel: Only Friends. Dat is een uh, sportclub voor Only you... fans. Only... Only, Nee, nou, dat is een beetje dezelfde handeling <laughs> <only, laughs> toch, als je het heel snel doet? Ja, ja. Only... Nee. Only, only, only, only friends. friends? Only Friends. Only Friends. Ja. Dat zou er wel zijn, dat je, dan, uh, dat je een marathon doet... om iedereen maar een Only OnlyFans-abonnementje aan te laten uh, kopen. Nou, ik doe mee. <laughs> um, <laughs> only, only Friends is een uh, sportclub voor jongeren met een beperking. Oh, dat is uh, een mooi doel wel, ja. Ze begonnen al om vijf uur vanochtend, maar ja, dat... Uh, Vroeg opstaan, dat viel toch alles mee, zegt een leerling tegen Enna Nieuws. Mijn wekker ging om half vier. Maar het viel op zich wel mee hoe moe ik was. En uh, ik had er heel veel zin in, dus eigenlijk was ik wel gewoon wakker. Het kan natuurlijk best vermoeiend worden, hè, lang roeien. Maar uh, ze blijven sterk. Voor verleidingen zijn ze niet te porren. Qua redboeletjes voor nodig. Nee, dat is slecht. Moeten wel gezond blijven. Dat <laughs> doe is uh, 7.500 euro ophalen. Voor OnlyFans. Nee, OnlyFriends. Only friends, sorry, nee, hij zat een keer weer in. OnlyFriends bedoel ik ook, ja. Voor een paar euro een lekker zakje chips. Snel leeg eten en weggooien, toch? Nou, uh, daar dacht de modemerk Balenciaga anders over. Dat ja, is goed. Uh, ze hebben voor hun zomercollectie van volgend jaar... namelijk uh, wel een hele bijzondere tas gelanceerd. Let op, eentje die lijkt op een lace-chipzak. Natuurlijk. Die maken lelijke kleding, jongen, dat Balenciaga. Ja, nou, dit die is... Een uh, ik niet over gehad, want die hebben ook die schoenen gemaakt die helemaal afgetrapt waren. Weet ja, je dat nog? Ja. Die schoenen? Daar moest je toen uh, bijna 1000 euro voor neertellen. Het 1400 dollar geloof ik. Ja, ja, ja. Nou ja, dit is dus een leren tas met een rit bovenaan. Met dus de opdruk van een chipszak. Chipsak, je kunt kiezen tussen de kleuren rood, groen, blauw en geel. Oh, leuk. Net als de chips uh, smaken. Maar, uh, klein detail, je betaalt wel uh, een stuk meer voor deze chipszak. 1800 euro. Dat is normaal. Oh. Nieuws uit het noorden. Waarom dat, hè? Omdat de mensen denken dat voorbij zwollen de wereld ophoudt. Ja, het komt uit Hogeveen deze keer, want het is weer zover. Er is weer een, uh, een uh, fonteinsaboteur actief. Ach nee, toch is er weer schuim in een fontein gegoten? Ja, klopt. Ja. Ja. ja, En niet in één, in een heleboel fonteinen op, het, uh, uh, op de Eiermarkt in, uh, in uh, Hogeveen. Uh, fietsen, auto's, terrasjes, alles zit onder het schuim in Hogeveen. Sommige mensen hadden zelfs hun mond vol schuim toen ze langs fietsten. Even de mond te spoelen. Ja, ja, ja, inderdaad. Ik ja. hoop mensen geen kwaad. Maar het is een trend in Trente, want het gebeurde uh, vorige week ook al in, uh, in Koervoorn. De, de, de, de, de... Rondvraag. Zeep in de fontein. De vraag van vandaag is: wat voor kattenkwaad katten, katten heb jij wel eens uitgehaald? Kwaad. Wat voor kattenkwaad heb jij, bedankt. Wat voor kattenkwaad <tus> heb jij wel eens uitgehaald? <tus> ja, eh, jij, na kattenkwaad, wat katten kwaad, kwaad, wordt kwijt dan. Wat voor kattenkwaad heb jij wel eens Oeh. uitgehaald? Ja. ja, jij begint maar, hè? Waarmee? Nou, je bent echt een. Uh... Ik haal nooit kattenkwaad. Ik, do-, ik zou echt niet weten wat ik voor het laatst heb gedaan. Nou, wat dan? heb ik voor het laatst gedaan dan? Dat weet je ook niet. Nee, nou, ik dacht ik ontfutsel nu. Nee, ooit. Je kunt helemaal niks losmaken van nee, mij. Nee, ik ben niet van de Practical Jokes. Oh. Ik, ik ben daar super slecht in. Ik, eh, Joe, die nu tegenwoordig Volkszanger is, die was vroeger ook van de Practical Jokes hier. Dat heet me op een gegeven moment heeft hij een, een gasttoeter onder mijn bureaustoel. Oh Ja, in. Oh, dat was lachen, hè? Ja, dat is, dat is een Ik kan er niet tegen. Ik schrik mezelf. Ik schrik me altijd helemaal dood. En ik heb geleerd, wat u niet wilt dat u geschiet, doet het dat ook, een ook een ander, ander niet. niet. De, de, de, de, Rondvraag. Dankjewel, dankjewel. Maar goed, de vraag blijft: wat voor kattenkwaad heb jij wel eens uitgehaald? Laat het weten via de Q Music app. Q Music. Domine verschuren. Paradise Coldplay naar Rolf Sanchez. Darte un besto. op muziekmiddagshow Show Paradise. Er komt een bericht binnen van Stan voordat we naar de rondvraag gaan. Hey, Domin, Zou je eens even kunnen zeggen tegen die lui op de A50 van Zwolle naar Arnhem... dat ze een klein beetje door moeten jagen? Kan wel een auto stilstaan, maar dat maakt er niet uit. je bij! Pas een beetje op wel op de A50. Rondvraag. 34 minuten vertraging tussen Heerde en evenu in de richting van Apeldoorn. Rondvraag van vandaag, wat voor kattenkwaad heb jij wel eens uitgehaald? 09099596 of via de Q-Music-app. Birgit die stuurt slaapdienstbed volgegooid met pepernoten tijdens Sinterklaas. Björn heeft een klassieker uitgehaald. Op de bruiloft van mijn oom alle potjes suiker vervangen met zout. Dan Harry die zegt tuinenrace met een vriend... waarbij we zo snel mogelijk 12 tuinen door moesten gaan. Oh oei, ja, Dat kan toch niet, Harry? Dan Martijn is ook een keer een slaappilletje in de koffie van een leraar gedaan. We zijn er wel voor geschorst. Terecht! Wouter, die stuur erbij, maakt er een sport van om de Bristol- en trekpleistervlaggen om te wisselen. Dit deden we drie zaterdagnachten achter elkaar. Toen hingen de vlaggen s'nachts opeens niet meer buiten. Niet wel heel geestig. Dan Hansen zegt mijn broertje heeft de brommer van de buren gejat en ik heb hem doorverkocht. Dat is geen kattenkwaad meer, dat is vandalisme. <laughs> Simon die zegt na een dag varen kwamen wij lichtelijk aangeschoten terug in de haven... en daar was een kleine kermis. We liepen achter de attractie door en zagen daar een enorme stekker liggen... en dachten, laten we deze er eens uittrekken. Toen bleek het de stekker van een van de attracties te zijn... die vervolgens stil kwam te staan. Oeps. Dan naar Alice of Alice. Hi Domine en Anton. Ik heb een keer aan mijn zus, die altijd overal een hapje van wil... Uh, in plaatsdag gewoon te zeggen dat ze ook gewoon mee wil eten. Uh, tabasco door de patroon gedaan. Ah. Uh, nou ja, stond het niet zo lekker. Nee. Kijk, okay. hè. En dan nog een berichtje van Lonneke. Ik heb als kind wel eens geld ingezameld bij de deuren... voor het goede doel, de zonnebloem. En het vervolgens uitgegeven bij de Texaco aan snoep. Oh, Lonneke. Het zijn heel speciale plekjes. Ergens zitten die namen als voor jou. Nee hoor, heel geestig. 09099596, dit is Q, dit is Domien. Goedavond, wie ben jij? Hey Edwin, met Elwin. Goedenavond. Elwin, je bent op de radio. Goedenavond. Hey, goedenavond. Wat voor kattenkwaad heb jij wel eens uitgehaald? Nou, we gingen regelmatig, uh, toen we een jaar of 17, 18 waren... naar het zwembad in Meppel. Ja. En um, daar had je een hele mooie glijbaan. En daar had je eigenlijk wel wat meer uh, uh, dingen. En dan liepen we naar de wc. Dan had je een mooie zwemshort aan. En dan pompten we daar het pompje met handzeebeleeg in de... Um, Broekzakken En vervolgens zien we lekker waar ze al in de bubbel wat zitten. Nou, dat geeft een beetje hetzelfde effect als uh, wat er gebeurt in Hogeveen uh, in de fonteinen. Ja, het nieuws van vandaag is dat de fontein in Hogeveen aan het bubbelen is. Even heeft iemand waarschijnlijk een fles shampoo in leeggespoten. Dus ja. het hele plein daar, dat is het uh, eiermarkt, die ligt daar vol met schuim. Ja. Maar, maar, maar ja, je, je schuift het vrij treffend als je met zakken vol met zeep, wat nog geen zeep is, maar handzeep in een ja. bubbelbad gaat zitten. Wat gebeurt er dan met... Uh, het bubbelbad en vooral de rest van het zwembad? Nou ja, het bubbelbad... dat, uh, dat uh, schuimde in ieder geval flink. Hè? Ja. Dus uh, nou ja, dat ging meestal goed... dat ze door hadden en dan mocht je... ja... Uh, uh, vaak wel vertrekken hoor, maar... <laughs> Spulletje pakken, <laughs> afdrogen... en goedemiddag! Ja, precies. Maar dus, dan had je in ieder geval de boel weer schoon, zeg maar. Dit is Q.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 bij Q-Music en Celestial. Hi Kai. Ik Hi. Moet je even aan Anton vragen, hoe laat hij vliegt dit weekend? <lacht> hoe, laat, uh, vlieg, hoe laat vlieg jij dit weekend, Anton? <lacht> oh ja, jij ja, ja. gaat lekker op vakantie, heerlijk. Ja. Nou, Dat is een beetje naar beneden, kan je niet zien. Mijn, uh, mijn, mijn vlucht is geannuleerd. Ach... Nu net? Ja. Vlucht we overmorgen, hè? Ja. Zaterdag. Echt oh, die grote oh, Ik had net een smsje. Sorry, oh, vlucht gaan we weer. Van de piloot zelf. Ja, ga niet, doen. Ja, ga oh, niet doen? Oh jij! Oh jij, nee, dat ja, ga dan ik niet vinden. We hebben even de passagierslijst bekeken. Nee, meneer. We ja, kunnen er wel vanaf. Goedemiddag. Nee, nee, ik 500 uur conversatie. Hartelijke groeten. Oh. Hey, maar je, nu komt het opeens voor mij ook heel dichtbij. Want ik ken de verhalen wel ja, van. Ja, en dan zit je de komende twee weken toch met me. Nou, dat denk ik niet. Ja, jij zit gewoon lekker in het antwoord. Maar hoe uh, gaat het dan verder? Wat ga je doen nu? Um, we hebben de, de, de, de reisclub. Dat vind ik wel leuk. Even de Jambo Safari. de Club. reisclub? Ja, de, de Jambo Safari Club. Zo, 25% kort ik altijd ja. ja. hier hoor. Lekker hoor. Nee, dat is echt zo'n leuk zo, zo, soort uh, safari gast. Met zo'n leuk hoedje op. Met ja. een, uh, ja. Ja, die regelt alles voor ons. En ja, lekker geregeld dan. Ja. <lacht> <lacht> Jambo, super meester. Anti-reclame. Volgend jaar weer hoor. Ja. Weer mee. Weer mee. voor jou. Voor het eerst. <lacht> We hey, zijn nu aan de regelen dat we al maandag kunnen. Ah. Maar dan moeten we dan vervolgens weer een binnenlandse vlucht... ook nog eraan vastplakken. Want anders kunnen we het hele programma niet doen. Dus oh. we zitten meer in het vliegtuig dan dat we... Oh, die ben twee weken, weken onderweg. Ben je. Oh, erg. Maar, maar je gaat uh, een tijdje naar Zuid-Afrika. toch? echt ja. maar een week. Ja. En dan ga je weer door. Nou, nu een halve week. En een halve week ga je... Dan moet je wel snel spotten als je de Big ja. Five wil zien. Dat wordt echt een laatste het. werken. Ik ja. Hoop dat ze er zijn. Ja. Ja, ik hoop het ook. Nee, ja, alleen op zaterdag. Ja, dan vliegen we weer terug. Ja, helaas. helaas. Sorry. Nee, Anton, fijne vakantie. Heel veel plezier. Heel ja, dankjewel. Heel veel plezier. plezier. Zo meteen na 7 uur. Hij zit er klaar voor. Ja. ja.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 Voor die last mile delivery is een elektrische bedrijfswagen van Opel slimmer. Bovendien krijg je nu tot 5000 euro subsidie en 8 jaar garantie op de batterij. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Als je weet wat er voor I Spotify uitkomt? 43% korting op een montuur. Korting zo hoog als je leeftijd. Kijk op iWash.nl of kom leuk langs. See you. Ben jij ook zo dol op fout? Dan zit je vanavond goed bij RTL 4.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 Pleasures in fout maar goud. Vanavond om half negen bij RTL 4. Ethos heeft altijd de beste acties voor jou. Zoals nu O3 Fin zoutoplossingen. 1 plus 1 gratis. Liefst Ethos. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruikte gebruiksaanwijzing. Het antwoord is simpel. Want simpel heeft 3 g data. Plus 3 g gratis. Nu voor maar 57. Alle voorwaarden snel bestellen op simpel.nl. Vida XL.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 We snappen dat het een spannende keuze is. Maar geloof ons, meatless smaakt in alles echt als McDonald's. Alleen dan zonder vlees. En dat is ook wel eens lekker, toch? 100% meatless, 100% McDonald's. Hé, ah. Helena, echt even mondje dicht nu. Als je de hele nacht zo hard huilt, dan kunnen wij toch ook niet slapen? Denk maar gewoon niet aan de oorlog. Maar je nieuwe knuffel. Zijn niemand bij Save the Children? Ooit. Ever. Want wij helpen kwetsbare kinderen. Ook mentaal. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl Check nu de McDonald's-app en scoor de McPlant voor maar 3,75. Het valt niet altijd mee, de ochtend. Maar wie de ochtend wint, wint de dag. Dus begin je dag met Campina's sterke start yoghurt. Dat is yoghurt van nature vol proteïne.